Misschien dat er een grotere markt bijgekomen is. De legalisatie. legalisatie is het, niet ja. verbazingwekkend Weet je dat de prijzen omlaag gaan, zou je zeggen. Nou, iedereen kan gaan produceren. Ja, dat zal het zijn. De en iedereen consumeerde al die consumenten in de wereld, denk ik. Dus dat zal niet zoveel veranderen aan de vraagkant. Vooral de aanbodkant kan nou geprofessionaliseerd worden. Nou ja, Over legalisatie gaan we zo meteen ook nog even hebben. We gaan eerst nog even naar de Bitcoin toe. Die, staat op, ja, die heeft deze week eigenlijk vrij weinig gedaan. Hij ja, is een beetje over, dus...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 ja, het is een beetje oud bericht, maar hij zou dus vanaf vorige week beschikbaar moeten zijn. Op ja, op een, een aantal beurzen. Waarschijnlijk allemaal in Venezuela. Maar waarschijnlijk allemaal beurzen die opgericht zijn door, door Maduro zelf. <laughs> Vermoed ik, ik weet we niet we zeker. Caveblockchain.com. Ik wil eens kijken of daar wat over staat. Maar ja, het idee is dat dat ding gekoppeld is aan de... De olie ja, natuurlijk. De olie winst, de olie winst daar ja. ja. Wat wel leuk is hieraan, is dat het is dan alleen op gereguleerde beurzen is die, uh, die door uh, Maduro gereguleerd zijn. Dan staat er the exchanges need licenses issued by the Venezuelan state in order to operate in Venezuela.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 Dat uh, komt al wel goed, denk ik. Ja. Het staat overigens hier dat de uh, petro gebekt is door 50% olie, 20% goud, 20% ijzer en 10% diamanten. Oké. Oh, nee. Dus het is niet helemaal olie alleen maar. Allemaal oh, delftstoffen uit Venezuela. Dus het land dat al moeite heeft met het olie uit de grond te halen. Ja, het wordt waarschijnlijk gedekt door 50% van de olie die uit de grond gehaald wordt. Wat uh, heel weinig is, dan maar. De rest zal dan ook wel weinig zijn, toch? Ja, dat uh, heeft hetzelfde probleem natuurlijk, al die andere dingen.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 Ja. Ja. ja, ik ben er in ieder geval is al gemotiveerd naar bezig, zeg ik zo. Dat, uh, ik, ik ben al het verhaal gaan schrijven over uh, hoe dat ik de teper zie in elkaar klappen en uh, dat negatieve dingen heb meegemaakt. Jij weet, je bent hier op bezoek geweest, je hebt het meegemaakt. Ja, ik, ik, ik kan niet in mijn eentje de hele markt te mogen houden, blijkt. En ik ben niet alleen natuurlijk, dat is gewoon, dat moet ook dus worden. Maar in de eeuwigheid, we we nog meer markten dan alleen Bitcoin. En uh, we hebben ook een aanbieder sinds een paar maanden, die hebben we het jou laten zien volgens mij, Johan. Dat ja, Bitcoin-meester, ja. Ik heb hem al ja, uitgeprobeerd, ja. Dus die, die werkt nou. En nou, dat vind ik uh, hoopvol. Daarmee staan we er veel beter voor dan een jaar geleden bijvoorbeeld. Dat is is daar geen markt aanbieden, ja maar ja oké. Okay. Waarom gaat Bittrex eigenlijk deze Bitcoin ja, eruit houden? Volume bij Bittrex, je moet een halve bitcoin volume per dag draaien bij nee. maar je mag geen was Je mag geen washtraits maken, heb je? Hmm.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 Ik vind het juist wel grappig dat het nou zo laag staat en dat iedereen loopt te zeiken. Want ik heb juist door dat moment zeg maar, dat het gebeurde, heb ik nou het idee gehaald van ja, die, die hele theater gaat dus binnenkort wel eens ook klap veroorzaakt veroorzaken bij mensen. Of, of bij de, de bitcoin, laat ik het zo zeggen. Ja, moment ja, om dan te gaan inkopen, ja. Maar uh, ja, aan de andere kant, wat, wat maakt het eigenlijk ook uit. Ik bedoel, als straks de bitcoin op een uh, 100.000 euro staat, ja, dat maakt ja, toch niet uit of je hem voor vijf of voor zesduizend of voor drieduizend hebt gekocht, toch? Nee, <laughs> Het gaat dan alleen om de uh, tijd die je hem vast moet houden, hè? Ja, ik uh, bedoel, ja, er zijn nog mensen ik, ik kan nog herinneren dat hij uh, onder de honderd euro was, weet je wel. Ja, ja zelfs, maar... voor, zelfs vorig jaar nog, zo naar, als je vorig jaar een beetje aan het begin van het jaar kijkt. Naar nou, achthonderd euro 800 Ik weet het precies, want op 1 januari 2017 ging hij door duizend euro heen. Ja. Duizend. En daar, daarvoor handelde die onder de duizend. En op 1 januari begon, de met, of misschien was het 5 januari, maar in ieder geval, in januari ging het toen door de duizend heen. En in datzelfde jaar is het dus na de 20 of 18 of weet ik het waren dat die gekomen is. In ieder geval ja, de 18 bijna 10.000. Ja, bijna 20.000 dollar. Ja. En nu heb je het idee dat 5.000 al goedkoop is. <laughs> ja. omdat het zo, ver, zo eind gezakt is vanaf die 20, 20.000 dollar tenminste. Ja.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 Uh, even ja, eens. we gaan naar local bitcoins of zo, weet je wel. En je misschien de... zijn er ook wat mensen te vinden in die beurzen die dus 500 dollar per dag hebben af kunnen halen. En met ja. 10.000 bitcoins maar een beetje aan het spelen zijn, totdat ze er weer 500 dollar eraf mogen halen. Ja, maar goed, um, ja wordt vervolgd. Nou, dan gaan we weer even verder met de berichten. Ik heb hier uh, ja over een uh, berichtje over uh, drugs... Een opiniestuk uit het volkskrant en dat gaat over uh, drugslegalisatie. Ja, de, de roep des volks, hè? Ja, maar het is wel uh, apart dat dit een beetje de andere kant op gaat, want uh, uh, het begint al zo, tegenwoordig mag je niks meer, behalve braaf doen wat de kudde doet, schrijft voormalig po presentator Jan Roos verongelijkt op zijn website Nederland en dan nemen twee E's geschreven. Ja. Wel leuk gevonden.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 Ja, dat ontmoedigen is natuurlijk weer ook perfect om uh, ook allerlei artsijnsen en belastingen te heffen en uh, boetes uit te delen. Dat is natuurlijk, valt natuurlijk allemaal onder ontmoedigen. Dus dan wordt er wel weer een hele hoop geld door de, de, de, de overheid binnengegraaid. Maar die zeggen dus ook dat uh, ja, ja, dat is altijd het extreme geval. Elke libertarier krijgt dat dan mee te maken. Oh, je wil zeker dat uh, heroïne bij de Toys en Rust te koop is ofzo. <laughs> toys Rust.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 Ja, concentreren. Net zoals dat met joints ook het geval is. En ja, het zal wel eens een keer misgaan. Ik was dat Peres heel toen ik hier in Nederland kwam, ook niet door had dat je in een pannenkoekenrestaurant geen joints op moest steken. Dat, eh, ik dacht, nou ja, dat is allemaal legaal. En uh, pannenkoeken eten is legaal, joint er ook is legaal. Ik ga het gewoon zo snel mogelijk in Nederland doen, pannenkoeken eten in een, in, uh, met een joint erbij. <laughs> en wat gebeurde er Nou ja, de, de eigenaar van het Eetdelice mensen zei geloof ik, dat is niet de bedoeling.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 Ja. Het is een beetje een baron van Münchhausen die zich aan zijn eigen haar uit het moeras trok. Zei hij, zei hij ik zit in een probleem, ik zit in het moeras, dan trek ik aan mijn eigen haren, trek ik mezelf omhoog. Ja, dat kan natuurlijk niet. Net zo in, als je, ja, zo kan je ook niet via politici uh, ja, uit je eigen zwakheden trekken. Het moeras van je eigen zwakheden, zei hij heel literair begaafd. Ja, dan hadden ook nog Arjan Lubach. Die had uh, bij zijn programma Lubach op zondag.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 Dus, ja, uh, en hele waar. allerlei uh, waarloze plannen mee gesmeed. Dus dat is helemaal geen goede zaak. Maar ja, dat is een beetje een worstverhang aan de politici. Van uh, ja, hey, legaliseer het nou, dan kan je er, kan je er geld aan verdienen. Ja. Maar hij zegt dan, als de politie het woord drugs horen...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 Ja, nou, als je het filmpje ziet, hij begint dan met het en te wijzen naar Pauw, dat hij alsof hij uh, de druk, grote drugsgebruiker is hè? Jeroen Pauw nou, ja. Ja. Maar op zich heeft hij wel gelijk want hij zegt natuurlijk met uh, afgezien van die excijns maar zegt hij, je krijgt veiliger pillen. Dat is natuurlijk zo, want je kan kwaliteitscontroles openlijk hebben. Zonder hè, dat je niet weet wat je koopt. Je kan daar meer controle op krijgen. Nou, dat hoeft niet door controle de overheid te zijn. Maar je kan gewoon drugs testen. En dat heb je nu al vaker. Hoor. Dat je bij van die feesten, dat je daar een pilletje kan laten testen, geloof ik. Mm. Dus je ah, je wil je beter kan zeggen, dus de, de producenten zijn aansprakelijk. Dat heb je natuurlijk ja. in, de, in de misdaad niet, hè. Als, je, ja. als iemand wasmiddel door de, de cocaïne gooit ja, dan, dan, dan is... Dan, uh, niet. En de politie toestappen.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 allemaal ventilatoren hebben om het er doorheen te blazen, zodat we een goede gas-luchtverhouding kregen en overal stonden aanstekers te tikken. Het is echt heel moeilijk om zo'n explosie te krijgen. En dan nog, ja, dan vloog alleen de schuifpuil eruit, maar dat was nog niet, niet zo'n super-explosie. Maar af en toe, als je er wel de hele woning ontploft, dan denk ik, hmm...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 Witte Huis. Maar de man die heet John Erigman. Op de klok. De klok. Als, je op, als je op zijn naam googelt dan... Uh, ja, maar ik hij... denk wat ook meespeelt is dat een hoge hoeveelheid drugsgebruik in de samenleving geeft eigenlijk aan dat mensen heel wanhopig zijn en het niet meer zien zitten en zo. En dat is natuurlijk ook dat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 dat jij het niet goed doet. Mm -hmm. Omdat mensen geen, geen uh, ja, hoopvolle, positieve uitzichten hebben... om wat van hun leven te maken. Uh, grijpen ze hiernaar. En, en dat is natuurlijk uh, in tegenstelling met... Make America Great Again. Want, uh, of Eigenlijk wat Trump zegt, Amerika is alweer great. Hij heeft het al gefixt. Oh, wow. uh, en als dan iedereen als een zombie uh, drugsverslaafde rondloopt. Dan, uh, nee. Ik ken een uh, familie die waren naar Californië geweest. En liepen door San Francisco. En die waren verbaasd over hoeveel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 Negatieve uh, uh, gevolgen van ervaart. Maar dat het dus juist een toevoeging kan zijn. Hè? Op, op, op al iets moois maak je dan nog even ietsjes, ietsjes mooi. Ja. Ja. Maar het nee, gek is. is dat bijvoorbeeld zoiets als, zoiets als seks, dat is ook uh, heel vaak gedemoniseerd. Hè? Dus, uh, nou, zoiets als seks. Dat oh, is zo, ook. Uh... Ja, nou, bijvoorbeeld, ja, laat maar eens een blote titel op de Amerikaanse televisie zien. Ja, ik, uh, uh, uh, dat kun je er helemaal niet tegen. Nee, dan. Uh...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 uh, als er iets nieuws is op, op uh, seksgebied, zoals bijvoorbeeld die, uh, die opblaaspoppenbordelen die er overlaat ja, waren. Die zijn toch? niet opblaasbaar. Nee, ik. die zijn niet opblaasbaar. Het zijn uh, gewoon uh, sekspoppen of zo. Hè? Die, die, die wegen zwaarder dan de gemiddelde vriendin. Oh. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. <laughs> maar er was een bordeel van gemaakt in...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 Als jij armoede laat zien, die zeggen ja, sociale woningbouw en arme tobbers en die moeten geholpen worden zo. Dan trekken mensen hun beurs. En dat is het moment waarop ze vergaas gaan door dit soort uh, pvna achtige parasieten. Ik weet eigenlijk niet of die PvdA is, maar dat ruikt er wel heel erg nee, aan. Nee nee, nee, nee, nee. Dat is steeds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 Ja, Spekman dacht het zelf waarschijnlijk ook toen hij lag. Ze nee, nou ging gelijk op de ledelijst kijken. hij staat er niet op. Nee, maar hij omringde zich wel door allerlei PvdA-prominenten zelfs. Nou, Oké, okay, ja, dan, dan vind ik het toch wel. Uh, ja, dan staat hij misschien niet op de Ledenlijst, maar hmm. ja. dan uh, is hij misschien, is die daar net vanaf gehaald of zo. Is hey? Ge -ge -ge gerorieerd en gelijk. Ervan. Nee, ik zie hem er niet op staan.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 Op dit moment betalen klanten al 25% belasting over hun kraan water. Dus er zitten nog andere belastingen bij. Als de plannen van het kabinet doorgaat, wordt dit bijna 30%. Dus dan betaal je 30% water op, uh, belasting op, op water. Dus uh, ja, het is, uh, het is iets dat heel erg slavend is, water. Ja. Kan niet zonder. Dus, nou, uh, ja. Dan neem ik maar even bier hoor. <laughs> ja, ja, ook oh, die ook jongen, bier er in zit ook een de hoop de hoop de water de in, hè? Weet je nog. En die, die, die, die gaat, die bier gaat ook nog omhoog. Dus, uh...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 Uh, wat was het, 200 miljoen extra aan, aan uh, over honderden miljoenen euro's meer autobelasting op. Door uh, PPM te wogen. Dus ja, moet je ook niet gek opkijken dat de arm kans op armoede ja. steeds groter wordt. Want er wordt gewoon steeds meer geld uit de burger getrokken. Mm -hmm. Voor vrij ah, essentiële dingen. Het, uh, wordt het hoogtarief ook veranderd of niet?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 doordat ze dan worden doorbelast van het hoofdkantoor uit voor de omzet die ze draaien dat is afhankelijk van hoeveel omzet dat er is, wordt er een bepaalde fee berekend en die wordt met een ander belastingtarief afgerekend en dan kunnen ze altijd heel leuk spelen met waar er een belastingvoordeel valt of als het verschil tussen die getallen groter is, dan kan je daar meer uithalen, want er zit daar meer tussen dus ik vind dat vind ik dan ook wel leuk om over uh, na te denken, over dat wil nog even te melden. Dat wel uh, ja, veel bedrijven van invloed zijn als dat tarief uh, gaat veranderen. Ja, er wordt natuurlijk ook enorm op gelobbyd: hè, van, uh, zit de kapper in het hoge tarief of wat lage tarief? En, uh, ja. Ja. Nou, zoals McDonald's, die broodjes worden dus als laag tarief gerekend, omdat het als, als voedingswaar wordt. Verkocht, hè? terwijl het, als het een industrieel product zou zijn, dan was het 19%. Weet je, allemaal van in, in, in Rusland is de McDonald's is een supermarkt, omdat je dan ook het lage belastingtarief uh, hebt. Dus als je de McDonald's in Rusland binnenloopt, dan ben je geen restaurant. Een beetje binnenloopt, maar op het, op het uh, bestemmingsplan staat dan.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 Ik weet niet nou voor ons waarom, uh, waarom, Dus ik dacht eerst dat het ding kapot was. toen ging ik opzoeken. Maar dan blijkt dat het, als het, als die meer dan 29 minuten achter elkaar, of een half uur achter elkaar kan opnemen. dan is het de videocamera. Ja, ja. En dan uh, valt die onder een hoger tarief. Dus jouw apparatuur wordt bewust verslechterd om, uh, onder een beter tarief te vallen. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd of dat die, die iPhone van mij dat het inderdaad ook heeft. Of dat het daar dan. Een... Nou, uh, dat zit je geheugen vol hè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 Jij ja, mag geen fruit meenemen, want daar kunnen weet ik niet wel voor ziektes in zitten, of vlees. Ik heb af en toe wel eens op die te televisie dat ze dan bij het vliegveld staan, dat er dan mensen kilo's vlees die koffers meenemen. Dat ben je aan het doen, weet je. Maar, ja. maar wat, wat, wat, dus, <laughs> wat je wel mee mag nemen zijn Snickers en uh, en en Twix en allerlei ja, de, de ongezonde dingen, die mag je wel meenemen.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 Ze zegt zelf: ik ben geen Sylvester Stallone en geen Pamela Anderson, maar zit er precies tussenin. Ja. Nou, ja. Want, ja. Dat is die foto ziet. Een platteuze omschrijving. Ja. Maar ja, je zou het eens moeten proberen met zo'n morphing pakket. Misschien klopt het wel. Ik een beetje denk aan John Travolta in die film. Volgens mij was het Hairspray. dat hij dan als vrouw uh, hmm. meespeelde. Ja, ik vind het meer op de Adams Family die die, die die die haar in de handen.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 het geslacht, dat heb je. In, in Servië heb je dat dus wel. Maar dat is inderdaad, uh, ik heb een localis. Dat is, ja, lijkt een beetje op het Duits. En daar heb je ook al die namen van mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. Hmm. Oké. Okay. Ja, in Engel, Engels zou je het ook kunnen zeggen. It's, it's gender zoiets ja precies ik vind eigenlijk dat iedereen een ik moet krijgen ja het, het hoeft helemaal niet in te staan eigenlijk ja, ja ik, dat, dat, dat inderdaad van haal het gewoon er helemaal uit het geslacht haal alles gewoon uit het paspoort oh. ja waar, waarom zou die doen en jij moeten weten wat er ah. in je broek zit ja, hij, hij voelt het toch wel <laughs> <laughs> nee dat is de nze ja, ja. <laughs> ts hele andere zijn onafhankelijke armen van de overheid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 Er is een, een Nederlandse, ik weet niet of het nou wielrenster was, die is tweede geworden op een uh, wielren evenement. En de nummer drie van die wedstrijd, die is een beetje in opspraak gekomen. Ik, ik heb hem nou even niet gezien. <laughs> Want dat was eigenlijk het een man, Nou, de nummer één was een man inderdaad, en er was een vrouwencompetitie, maar dat was dan geen man, maar dan, nou, ik, ik weet het niet het Een man een handel, die zich vrouw voelde. <laughs> ja.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 dan heeft die nummer 1 toch een vreselijk moeilijk leven. En wat ben ik blij geworden dat het op de goede plek staat. <laughs> en uh, die nummer 1 die heeft dan... Die, die maakte er dus een hele rel van. Want ik, ik doe hier gewoon mee volgens de regels. En uh, ja. op het podium staan. <laughs> want ja, volg van, gewoon de regels. Mijn feel is mijn Precies. <laughs> ja, en toen heeft die nummer 3 dus gezegd. van, nou, Ik ga nou niet op Twitter allemaal heen en weer lopen tweeten. Maar ik ga er nog wel werk van maken. Want ik vind die regels nergens op.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 ik wil mannen op mijn paspoort hebben. En dat werd gewoon allemaal geregeld. ik kwam ze, ze ophalen, ja, hoge hakken, helemaal opgepimpt. Ik <laughs> kwam ze hun paspoort ophalen, ik werd een man. Ja, dat, ja, dat was natuurlijk een, een soort protestactie, was het, maar dat geeft wel aan hoe belachelijk het is. Dat het, ja. het is ook zo natuurlijk dat waarheid is helemaal subjectief geworden. Er is, er is geen objectieve realiteit meer. Uh, als jij wat vindt, dan is het ogenblikkelijk waar. En dat ja. zag je ook al bij die, bij die beediging ja, van die... En, en, en de zwaartekracht. <laughs> En dat zag je ook bij die beëdiging van die, van die Supreme Court Justice, die Kavanaugh. Ja, daar er werd ervan beweerd dat hij 35 jaar geleden uh, iemand uh, seksueel um, ja, aangerand had, geloof ik. En uh, nou, daar werden helemaal geen bewijzen voor geleverd, behalve de persoon zelf. Die wist ook een heleboel niet meer te vertellen waar het nou was en wanneer het was precies. En, en de getuigen die ze erbij haalden, die wisten zich er ook allemaal niks van te herinneren.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 In de jaren dertig waren al die regeringen op de fascistische tour. Ja, dan staat staatssecretaris er knop zou dan zeggen, ja, het past in de tijdsgeet. Dus wij gaan dat ook maar doorvoeren. Volgens mij ga je echt een onwijze run krijgen op allemaal gekke dingen in je paspoort. We gaan mensen alleen maar doen omdat het hip is, weet je wel. Kijk mij eens, kijk mijn paspoort. Ik ben super apart. Ik heb een omega in mijn geslacht,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 Nee. nee, maar die belangenorganisaties die proberen natuurlijk zo groot mogelijk te maken het probleem. Want die zijn aan je, het pushen. Ja precies. Voel je je altijd 100% tevreden in je eigen lichaam. Nou, dan zegt iemand nee en dan heb je alweer een procent erbij. <lacht> okay. ja, de burgemeester van Breda zegt in Breda mag iedereen zijn die hij of zij wil zijn. Dat betekent ook uh, dat je dan een, uh, een fascist mag zijn of zo. Een, uh, of een Libertariër bijvoorbeeld, die geen belasting betaalt. Want iedereen mag zijn zien. ik bedoel, het wordt dan gediscrimineerd. Ja, ja, Zij wil zei ja, dat is Een hele goede vangst, Daar hoort ook bij dat je met een trots gevoel je identiteitsbewijs kunt tonen. Dat is natuurlijk belangrijk voor dat je je ouderswijs met trots kan laten zien. We zijn blij dat we in Breda Leone hebben kunnen helpen bij het verlenen van een paspoort dat goed voelt. Wat ons bedrijf is dit de normaalste zaak van de wereld. Ja, daarom zijn die deze met ook. Oh, maar die ken ik dan is dat in de gemeente breda. Die werkt in de bouw. Die werkte. Bedoel je die die die, die, er, uh, uh, je, die, uh, die, die generics? Uh. Ja. Oh, Oké, okay. oh, die ken jij? Ja, die, die heeft een hele zware stem en die draagt altijd een rokje, en hakken en. Die werkt in de in bouw. De, die, heeft, die heeft armen die zijn zo breed als mijn, mijn middel. <laughs> Oké, okay. en die die, die, uh, die is dan. Uh... Oké, okay, grappig. Yeah. Ja, ik weet het niet helemaal zeker hoor, maar ik zie, ik zie, ja, het is wel een figuur in ieder geval, die, die, die weet je wel te herinneren. Uh, uh, uh. En dat is ook wel een type wat hem, wat hem, wat hem, wat hem zou verdienen, die x. Mm -hmm. Ik zeg al, ik vind dat iedereen gewoon een x moet krijgen en maakt het uit, je mm -hmm. wat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 Overigens, dat niet alle kachels die hier worden verkocht, per definitie slecht zijn. Want hij ziet ook wel heel van, oh nou, als, als iedereen zo schrikt dat, dat ze geen open haarden meer gaan kopen, dan zag mijn omzet naar nul terug. Dat is niet de bedoeling. Nee, ja, er was laatst ook nog een berichtje in, dat kan ik hier een beetje aan koppelen. Dus, um, het komt uit de Groen Amsterdammer en dat heet, um, de excuses zijn op. En er komt er, komt er op neer van, uh, nou ja, is, de maat is vol uh, het heeft te maken met hele de hele klimaathoofd, zeg maar. En, uh, ja. Er moeten hard, hardere, hardere maatregelen genomen worden. Ja, ik zag wel laatst een fotootje voorbij komen over een, een, een havenpiertje in, in Australië.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 En in ieder geval, die, die Galliani, die kreeg gewoon een ticket naar Italië terug en die kon daar weer een leuk leventje leiden. Dus dat uh, wat al een beetje het vermoeden doet, dat het allemaal in scène gezet was. En, ja, dat ja. een Volkers van de GDO die vrij is. Mensen die verdacht licht, lichte straffen krijgen. Ja, wat zou hier het ge, geval zijn? Nou ja, het wordt natuurlijk direct aangegrepen. Je ziet de eerste reactie zal komen. De, de zoon van Soros, die geeft Trump de schuld, want die heeft zijn tegenstanders gedemoniseerd.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 Donald Trump's done. He's done. There's no question about that. He's done. Breaking news. It's a bombshell. Today is a turning point. Today was historically bad for President Trump. Today was a turning point. A turning point. We're a turning point here. The beginning <laughs> of the end for the Trump presidency. The beginning of the end. And breaking news. <laughs> We have another bombshell. Mike Pence might have to assume the office of the president. The call for impeachment. Rumblings of the word impeachment. Breaking news. Now the bombshell out of the White House. I believe this is the beginning of the end. It's not the tip, it's really the beginning of the end. The beginning of the end. <laughs> the, the, the, the, the, the wall's closing in on him. All the walls closing in on him. The walls closing in on him. Breaking news, a new bombshell. One astrologer says this means uh, the beginning of the end for President Donald Trump. The beginning of the end of the Trump presidency. Trump will resign. Trump is going to resign. Is this the tipping point? I know. Je over denkt over. this is a tipping point. Dit and over and over. is een tipping point. Over over. <laughs> Breaking news, president Trump off the rails. Dit is de beginning van de eindstage. The beginning van the eind. Het remind me a lot of the last days of Nixon. Breaking news tonight, new bombshell. Dit is the beginning van de eind. Naja, gaat nog zo'n tijdje door. <laughs> over acht jaar dan euh, zijn ze <laughs> misschien bij het eindpunt, maar dat omdat ze uh, termijnen erop zitten. we ja. we snappen de strekking ervan. Het <laughs> ja. zou leuk zijn als hij dan net in, uh, als bij Roosevelt, maar vier termijnen of zo. <laughs> <laughs> ja, Het is wel, uh, dit uh, clipje heb ik geleefd van de No Agenda Show. Die hebben we af en toe over die grappige compilaties uh, bedacht. <laughs> Waarbij blijkt dat de media elkaar allemaal napraten. Hè. Ze zeggen allemaal, als ze allemaal tipping point gaan gebruiken, dan het is een tipping point. En dan zeggen ze zeggen het alleen met een iets ander accent, maar ze zeggen gewoon allemaal precies hetzelfde.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 Op een gegeven moment kan je daar te ver in gaan. Ze, ze, ze maken het gewoon te belachelijk nou, denk ik. Zeker als je gaat zeggen van, ja, eh, iemand die een, beschul, een vrouw die bes, eh, iemand beschuldigt, moet je altijd geloven. Ja, dan krijg je natuurlijk eh, dat iedereen elkaar als gekke gaat lopen beschuldigen. Want als, als het slachtoffer altijd geloofd moet worden, eh, ja, dan... Papier, uh, dan worden ze allemaal vrouw en dan gaan ze iedereen lopen beschuldigen. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. Dus daar zit het nou...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 ja, het kan helemaal niet slecht zijn als er, als er nu dus uh, wordt gezegd: van ja, dat ligt allemaal aan die bitcoin of zo, weet je wel. Want nu moet het al uitbetaald gaan worden. En dan zeggen ze: ja, uh, sorry, maar helaas, dit is de afspraak. En uh, weet je wel. Nee, ja, ik vraag me sowieso af hoe dat eindspel gaat. Want ja, eigenlijk moeten die ouderen gewoon uh, vanuit de overheid gezien, moeten die gewoon verdwijnen.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 aan dat piramidespel. En dat heeft best nog lang gewerkt. Alleen omdat het zo goed werkt dat we dus allemaal ouder worden... ...heeft dat piramidespel zichzelf nu op. En als we allemaal gewoon op, op ons vijftigste dood zouden gaan blijven gaan... ...dan was er niks aan de hand geweest. Want dan hoefde niemand aanspraak te maken voor de pensioen... ...en dan gaat dan allemaal in één keer in de staatskast in... ...als je komt overlijden. Waarom misschien de helft of... weet Ja, maar dat werkt dan ook niet goed. Dat is, dat, is niet, dat is niet goed, want dan is het gewoon een belasting.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 En dan moet je dus net doodvallen net voordat ze klaar zijn met werk. Want anders wordt het uitgekeerd en dan is het, uh, uh, komt het wel toe aan uh, de nabestaande, want dan is het geclaimed, zeg maar. Nee, pensioen bent... gaat nooit naar de nabestaande. Oh nooit. Ja, nou, ik, ik zeg al, ik ben er niet in thuis. Ik zeg het was. Nee, je krijgt een pensioenuitkering. De en die houdt op als je dood bent. En je kan een bestoen, pensioenuitkering aanvragen voor ja wel voor je partner bijvoorbeeld.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 Gebeuren. Met dat kunnen we pas volgende week weten. Nou ja, goed. Uh, ja, over, uh, we hadden het nog over die. Uh, Kevin Nou en dat soort shit gesproken. Je had hier nog een berichtje en er stond: had je even gezegd propaganda. Het is die hele, ja. hele vieze klauwen hier. Ja. Het ja, is dat Amerikaan wat vrouw in vliegtuig, quote, omdat het van president Trump mag, quote.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 Als je dan iemand onderuit haalt, ga hem dan tenminste correct quoten. En, ja, en dan andersom, kan je nog steeds andersom, onderuit halen. Andersom is het ook waar, hè? die Trump die zegt dan ja, het was vanavond weer geweldig met 14.000 man en dat er dan iemand onder zet, ja de plaats waar je het waar je gehouden hebt heeft maar plek voor 5.000 man, weet je wel. Dus, <laughs> ja. Andersom, de... ja, maar daar worden ook weer spelletjes nee. mee gespeeld en bij de inaugurele reden werd er al gezegd van, uh, hebben ze een foto en dan zie je dat het half leeg is en van, Nou, dan kan er niemand opdagen. Maar die foto is dan genomen voordat het evenement begon. Ja, dus oh. uh, iedereen zit daar spelletjes. Het is, uh, het is natuurlijk een, een soort uh, propaganda oorlog, dus iedereen zit elkaar te bedotten. Je kan gewoon niks vertrouwen bij dat soort nee. berichten. Wat, nee, ik bedoel, ja. toen uh, Obama nog president uh, was, werd hij ook behoorlijk uh, zwart gemaakt door bepaalde media. De, uh, de CNN was toen wel op de hand van Obama, dus die deed dat niet. Maar ik bedoel, uh, of toen bij Fox zag hij ook wel eens dingen voorbij komen. Het uh, was toen ook nog LRL of hij überhaupt een Amerikaan was.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 Dat staat in de Keniaanse krant, dan wordt hij gewoon als Keniaan gezien. <laughs> dus, uh, uh, die zeggen gewoon trots. En, en zelf, hij, hij zelf ook. Hij was een keer in Kenia, toen hij heel die... Uh, ja, ik ben de eerste president van Kenia. Ja, dus dat is ook wel apart. En uh, ja, ik, ik, dan, dan uh. verdraai je nog verdraai je niks. Je, je speculeert alleen dat hij geen Amerikaans paspoort heeft. Uh. En uh, ja, dat, dat, uh, dat kan ook fout uh, of niet kloppen. Dat maakt mij verder niet uit. Maar ik denk...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 Uh, nog even over die uh, de man met de vieze nagels. Um, wat is er verder met hem gebeurd? Hij ja, kan uh, twee jaar zo of 250.000 euro uh, dollar boete krijgen, geloof ik. Ja. Hoeveel vrouwen had hij lastiggevallen? Uh, ja, ik geloof alleen deze ene vrouw. En die beschreef zijn handen. En dat kwam overeen met de beschrijving. Maar ja, dat vind ik wel overeen. Dat die zat naast hem op een boel vliegtuigstoel. Dus ja, dus het betekent ook dat. Dat als jij goed naar de handen kijkt van degene die naast je zit en hij heeft een uh, make makermerker great head op, dat je dan uh, gewoon kan roepen, hé hey, jij heeft me voor kracht en dan, uh, dan is de controle, ja we hebben ze handen bekeken en dat uh, klopt er met de beschrijving, dus hup, uh, je gaat er gevangen in. Dus uh, mm. ja, het is ook weer, uh, zijn daar getuigen van, dat zouden we wel anders zijn uh, misschien. Ja, maar we hebben hier nog uh, het laatste berichtje, en dat is een Oxfam NoVip berichtje, ja we zijn weer in het nieuws hoor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 Ja, mensen ja. als Erik Staal, zeg maar, ja, ja, die ja, kunnen inderdaad. daar niet van profiteren. Ja, ja. <laughs> Je kan daar geen seksfeest van geven voor Oxfam en <laughs> ja. derde wereldlanden, om de inequality te bestrijden. Nou, um, dus Oxfam en heeft een Commitment to Reducing Inequality Index en Singapore is 149ste en die zit nog...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 Mm. Ja, daar kun je dan weer tegenoverstellen dat er heel veel mensen werkzaam zijn om daar gebruik van te maken en die leveren juist allemaal het geld op. Dus, uh, ja, is... dat niet alleen, maar er gaat um, ja ik kan natuurlijk zeggen dat, dat geld dat wordt toch al uitgegeven en of het wordt belast en dan worden er overheden uitgegeven aan uh, ISIS-rebellen, of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 En dat vindt Oxfam Novib ja. erg. Uh, nee, het, uh, volgens mij, uh, Singapore, die bombardeert toch nergens in de wereld. Uh, nee. Andere landen. Zijn nee. ja, dat dus. ja. uh, de reden dat daarom de belastingen ook laag zijn? <laughs> ja. Uh. ja. Het is natuurlijk, uh, Singapore en Hongkong zitten altijd bij de vrij, meest vrije landen. En je hebt ook een enorm hoog percentage miljonairs. Dat komt gedeelte ja. door de hoge huizenprijs. Maar ja, het, is, uh, ja. het, zijn, het zijn welvarende landen waar veel mensen graag willen wonen.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 en uh, ja, uiteraard uh, over twee weken zijn we er weer. Ik ben even... benieuwd wat de Bitcoin gedaan heeft, ik denk dat ja. het in twee weken duidelijk is. Ja, Pas. Maar We zullen zien, we zullen Spannend. Zien. Ja. ja, goed, uh, nou ja, beste mensen, ik zou zeggen tot dokie en had je idee. Hoppakee, en ik heb mijn bier nog niet dus uh, we kunnen zo, zo snel is het gegaan. Op... Ja, zo snel, ja. ja. Hoppakee. Ik ga hem even uh, afsluiten. Ja. Ik ga even naar die stop-recording knop zoeken. En uh, ik ga ophangen. En ik wens jullie uh. allemaal een goede avond. Oké okay, doké, dankjewel. dankjewel hè. Hoi hoi. hoi, hoi.